1969 is daarom afgesloten. In het café in Valkenswaard werd schoten op een besloten feest. Twee mensen raakten gewond. De een was in zijn been geraakt, de ander in zijn bovenlichaam. Over de aanleiding is nog niets bekend, ook zijn er nog geen verdachten opgepakt. In Elst in Utrecht vielen ook twee gewonden bij een schietpartij. Ze werden iets voor middernacht op straat neergeschoten en zijn niet in levensgevaar. Het weer bewolkt met vanochtend lichte regen... in de loop van de dag overgaand in buien... met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Het wordt een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag... en de rest van de week lichtwisselvallig. Na woensdag wat warmer. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A2... van Den Bosch naar Utrecht... tussen Afriet geldermals en Knoopend-Everdingen 10 kilometer op de A8 richting Amsterdam... voor Knoop het koenplein 4... op de A9 ook maar richting Amstelveen... voor Knoop het raasdorp 4... Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost en Zuid richting Den Haag, tussen Schenningwouden en Knopen de Nieuwe Meer 10 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 6, A16 Breda richting Rotterdam, voor Knopen de Bregseplein 5. De A20 richting Gouda, tussen Spaanse Polder en Knopen de Bregseplein 3. A28 zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het Het ritme van ZFM op tv, radio en internet ZFM, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Beleef het moment en vergeet je verdriet Je bent wie je bent, als je rekent op niets Je staat voor een deur, die pas opent als jij ervoor kiest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 zijn samen Spijkerhart Het leed dat je leed Is het eeld op je hart Maar het drap op het leven Bracht jou altijd weer Aan de stad. De dag draait om geld Of geluk of allebei De zon om ons huis. En een jaar gaat voorbij In een vloek zucht. Maar we zijn nooit gevlucht Voor de tijd Want wij zijn samen met vele namen samen zijn we sterk, samen zijn er geen. Je voelt je Het aftellen is daadwerkelijk begonnen. Minder dan drie uur. Jawel, minder dan drie uur. En dan de wedstrijd Nederland tegen Denemarken. Vanmiddag uiteraard heel veel nieuwe en oude EK-hits. Tussen twee en vijf uur bij Zandvoort op zaterdag. Klein man, nooit alleen. En dit was René Vroger en wij zijn samen. Voor Zandvoort en, de regio. en welkom bij 2 uur. Wat gaan we daarin uh, allemaal doen, ja, te... ja, en nou, tussen alle EK-muziek door. Natuurlijk hebben we gewoon rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. We hebben uh, nog wat korte regionaal en uh, ja, nieuws met betrekking tot Zandvoort en omstreken. Uh, het laatste uur hebben we natuurlijk nog Dier van de Week om half vijf. En het gedicht van de week staat helemaal in het teken van Oranje. Dus een heel gevoelig gedicht wordt dat rond de klok van kwart voor vijf. Uh, en veel muziek natuurlijk. Ik zou zeggen, we gaan vrolijk weer verder met muziek en om half drie volgt, om half vier volgt dan de evenementenagenda. Dat allemaal het komende uur bij Zandvoort op zaterdag. We pakken goud, we hebben het goede gevoel. Zandvoort voor ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. We oh, Die handjes danseren. Ja toch? Dan Komen hoor? Het is altijd feest als oranje speelt, want het legion komt dan vol in beeld. Een zee van oranje. De en we zingen en rossen en stappen op de grond. En Nederland is de nummer die al zo ruim is. Veel staan ze nooit alleen. Hand in hand staan we zij aan zij. Want het legioen is er weer bij. Ons landje is klein maar de daden groot. Of Holland weer scoort, is de rest in nood. De leeuw van Oranje reist overal mee. Weer op zoek naar een nieuwe trofee. Alleen er is de nummer. Teg als Oranje ze Je zou maar niet van voetbal houden en aan de Sanford op zaterdag luisteren. Nou, bij deze onze excuses daarvoor. Ja, we moeten voor de meerderheid kiezen, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. We zijn er voor iedereen, hè? En elke doelgroep. Nederland is de nummer 1. Johan Derksen en Wilfred Gene. Ja, ja. Wat een leuk plaatje, zeg. Ongelooflijk. Ja, ik heb uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Twee korte berichtjes. Uh, enige weken geleden hadden we hier uh, een interview over de fietstocht van Groningen naar Maastricht. Kan je dat nog herinneren? Ja, ja. ja. Dat ging uh, in samenwerking met De Scharrel. En, uh, nou, de, inmiddels zijn de bedragen bekend, want de loterij die onlangs in de Café De Scharrel werd georganiseerd en van de opbrengst naar het Ronald McDonald kinderfonds gaat, heeft maar liefst 1335 euro opgebracht. De loterij is onderdeel van de sponsoring. Die plaatsgenoot die ook broer had, heeft georganiseerd in het kader van een fietstocht van Groningen naar Maastricht. Veel Zandvoortse ondernemers hadden mooie prijzen ter beschikking gesteld, waardoor de loterij gretig aftrek vonden. Joke en het team hebben nu het prachtige bedrag van 7.477 euro binnengehaald voor dit zeer sympathieke doel, waarvan hulde. Zo, wat een mooi bedrag zeg. Ja, oh, ongelooflijk. Nou, zo meteen meer informatie. Uiteraard om half vier de evenementagenda. Kunnen we de komende dagen veel gaan doen, Albert-Jan? Of... Ja, nou, we gaan gewoon alles doornemen in Nederland zelf al moet spelen. Oké, okay, nee, ja. maar dat gebeurt nog veel meer in Zandvoort dan alleen uh, voetbal. Nou, we gaan het straks horen om half vier en uiteraard heel veel uh, voetbal is vanmiddag nog. Heb je nog mm. een paar leuke klaarstaan? Ja, wat dacht je van onze grote vriend uh, René van der Gijp? René van der Gijp altijd uh, uh, uh, lachen. Deze Roevin hebben die? we nog. En uh, Gerard Cruz. Joling, Walter Kroes. Nou, genoeg om op te noemen. Eh. ...zok desklaas ik op de zaterdagmiddag bij CFM. De middag voor de avondwedstrijd in Nederland tegen Denemarken om 6 uur. Het, het gastenplein het gast, het wordt ook wel een al hand oranje. Ja, hè? je ziet iedereen in het oranje lopen. Helemaal leuk, helemaal leuk. En laten we hopen dat het ook gezellig blijft vanavond in het dorp. Want raddraaiers kunnen we zeker niet gebruiken. Ik stel bijna tranen in de ogen van die bruggetjes van jou. Ja, we komen er ook nog even op terug. Want uh, vanmorgen was, die, was onze burgemeester te gast uh, bij Goedemorgen Zandvoort. En daarvoor, uh, vorige week, heeft namelijk burgemeester Niek Meijer voor de camera's in de studio van RTV Noord-Holland... ...uitgelegd waarom de zeven arrestanten die tijdens een actie van de politie werden opgepakt... ...een gebiedsverbod hebben gekregen. Meijer knokt al vanaf het begin dat hij uh, Zandvoortse eerste burgemeester werd. Met name in het begin van het seizoen tegen allochtone Nederlanders die de boel in Zandvoort komen verstieren. Ook in het verleden zijn, in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Amsterdam, waar de, mensen, waar de meesten vandaan komen, al dit soort verboden opgelegd. Het lijkt ieder jaar opnieuw te werken, want zo goed als het de hele zomer is, is het daarna weinig of geen overlast van dit soort lastpakken. Al dus de Zandvoortse Courant. Ken je de platen Drukkie nog? Jazeker. Drukkie voor oranje, onze Zandvoortse trots. En het gaat allemaal over oranje, dus we gaan hem lekker draaien. Ja. Ach, hé, hey, ja, ja. ja. Bekende gezichten. Gezichten, hele bekende gezichten allemaal. Heel bekende gezichten daarin. Daar, oranje ik... voor de ogen. Heerlijk. Vanavond ook weer. Als je naar uh, YouTube toe gaat en je uh, kiest deze clip uit, een drukkie voor uh, Roya, zie je dat het uh, opgenomen is in een Zandvoorts Café aan de Altenstraat. Wat een jonge kopjes allemaal. Ja. Jonge kopjes nog. Ja, en gaat wat hard a, wat een jaar, feest hoor. was je toen hè. Zijn we Zij toen me, kampioen me, geworden of ofzo? Bijna. Bijna wel. Nou oké. Okay. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En Kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Bijna niet mis, Albert-Jan. Stiekem toch nog een plaat van Guus zou gaan draaien. Nee, jij, jij zit achter de knoppen, dus jij ja. bent de baas. Jo, de Guus Mijlers en ik wil je blijf bij me. En daarmee werd het half vier. Tijd voor de evenementagenda. zie FM. ...voor Zandvoort en de regio. En wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen... ...buiten voetbal kijken? Nou, stel je bent nu in Zandvoort en je denkt van... ...ik wil nog even ergens naartoe... ...dan kan je natuurlijk nog even naar het circuitpark Zandvoort toe gaan... ...want daar start om tien voor vier... ...een één uursrace van de Mazda Volvo... ...met één verplichte pitstop. Het programma is al vanaf kwart over één aan de gang... ...met diverse races. Maar om tien voor vier start de, vandaag de laatste race... ...een één uursrace met met één verplichte pitstop. Dus als je nog wat van ronkende motoren en wilt zien... Dan kunt u zich rustig nog even vervoegen op het circuit. Dan hebben we het op dit moment natuurlijk in het muziekpaviljoen uh, op het Raadhuisplein. En het duurt nog denk ik, tot vier uur. Een extra optreden van Concordia, de muziekpaviljoen Raadhuisplein. En het is om half twee al begonnen. En mocht u aan het winkelen zijn, kunt u daar natuurlijk even gaan kijken. Het is de fanfare van de muziekvereniging Concordia. Speelt onder leiding van dirigent Rob Sloekers. Met hun 45-mans orkest bij het muziekpaviljoen in Zandvoort. Nou, vanavond moet ik daar nog wat zeggen over zeggen? Nee, nee weinig, weinig. weinig. Iedereen weet waar hij heen moet. Zes uur. Ik zou zeggen, ga er om vijf uur heen. Maakt niet uit waar je gaat kijken. Ja, zeg... Drie uur, volgens mij. <laughs> ja, je, had al... Al je had er al moeten zitten. Ja, er al moeten zitten. Vijf uur begint de tv-uitzending en in diverse horecagelegenheden. Ik, ik zou bijna zeggen, in alle horecagelegenheden in Zandvoort. Zo, hangt wel een scherm of wat dan ook. Dus dan kunt u daar om, met soortgenoten genieten. Wellicht van de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken. Wij gaan dan door, want dan is iedereen natuurlijk in een juichstemming als het allemaal goed afloopt. En zondag, om te, dan hebben we het over morgen, daar hebben we van Cantanto Mariachi, en dat is in het op het Raadhuisplein. ook dat begint om half twee. En dat betreft, dat gaat dan over gezellige Mexicaanse muziek. Dan hebben we nog uh, morgen ook het tango salon aan zee, en dat we, daarvoor moeten we naar strandpaviljoen Meijer aan zee, strandafgang De Fauvage. paviljoen nummer 16. Dat begint om vijf uur, en de, de, de toegang uh, kost ongeveer 10 of kost tien euro. En ze zijn het enige jaar georganiseerd aan... Al Cabrero tango-lessen, tango-salons bij Meijer aan Zee in Zandvoort van 5 tot 10 uur. En wie weet wat later zal DJ Wim ook in 2012 sfeervolle, warme, passionele, swingende tango's laten horen. Bent u tango-liefhebber, dan bent u morgen uh, goed uh, op uw plek bij het standpavio Meijer aan Zee vanaf 5 uur. En de entree is 10 euro. Uh, dan gaan we naar de dertiende. Dan hebben we het weer over de EK voetbal, want dan moet Nederland tegen... Uh, Duitsland. Ja, ik wilde het niet zeggen. En dat uh, is dan vanaf kwart over negen. Uiteraard weer in alle horecagelegenheden in Zandvoort. Hangt wel een scherm waar u dan uh, met soortgenoten kunt gaan genieten van. Dus de kwart over negen of kwart voor negen? Kwart voor negen. Oké. Okay. Dan uh, kunt u dus met, met uh, gelijkdenkenden weer uh, genieten van de ouderwetse, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, uh, clash tussen Nederland en Duitsland. Uh, dan gaan we naar de vijftiende. Dan hebben we natuurlijk de vismaaltijd, op het gasthuisplein. En dat begint om zes uur. Volgens mij zijn al die kaarten al uh, vergeven, hè? Ja. Tenminste, zo is hebben? Begrepen. Dus dat wordt een hele gezellige boel. op de 15e tijdens de vismaaltijd op het Gasthuisplein aanvang 6 uur. Helaas geen kaarten meer voor te krijgen. Ook op de 15e, zing in Zandvoort. een spektakel en het is elk jaar weer een geweldig succes. op het kerkplein en dat begint om 8 uur. Dus de 15e, zing, zin, zingen. in Zandvoort. Dus een muziek, meezingsspectakel op het kerkplein. en dat begint om 8 uur. Gaan we naar de 16e, dan is het een open dag van de Zandvoortse Bouwclub aan de tolweg 10A van 2 tot 5 uur. Kijk hoe Bomschuitclub, bomschuiten bouwen. Ook op de 17e, we gaan naar de 17e. Kunst en boeken maken op de Raadhuisplein. En dat begint dan om 11 uur s morgens en dat duurt tot 5 uur. En ja hoor, op de 17e hebben we natuurlijk ook het EK voetbal. Want dan moet Portugal tegen Nederland. En die wedstrijd begint om kwart voor negen. Wederom overal in de diverse horeca live te volgen in Zandvoort. Dan hebben we, even kijken, oh, zondag 17 juni zet ik die ook maar vast even in uw agenda van Kerkplein Classic Concerts. Zomerconcert. En dat is in de Protestantse kerk, Kerkplein 1. En dat begint om 3 uur. En de kerk gaat om half drie open. De toegang is 5 euro. En u zult werken horen van Ludwig Beethoven, Frans Liszt, Johan Strauss Jr. en Leonard Bernstein. Uh, dat is dus zondag de 17 om 3 uur in de Protestantse kerk het zomerconcert van Classic Concerts. Toegang 5 euro. Hier laat ik het even bij. Ik zit nog even bij. Met de, de 13 in mijn hoofd Wat tegen ik? Duitsland. Ach, hé, hey, ja. dat wordt zweet hoor. Hey jongens, maar ja, wie is die Hollander? Dat, dat gaat, gaat zeker wel lukken. dan heb je <tog> er <je voelt tog> meer, zo leuk met al die voetballers. Wat zijn ze bang, die gasten? Want wij hebben van Basten voor ons de grote held. Hij laat die jongens trainen. Oh, kijk eens naar die benen. Kijk naar al dat moois in het veld. Hé hey, Duitsland, was nou hoog, voordat je Holland onderschat. We komen om te spelen en niet om fietsen te spelen. Dus maak je pas gezeten. Dus hij... Altijd meer een draagsteken, ja, hè, die Duitsers. Ja, ja, ja. Maar die Duitsers kunnen er ook wat van, hoor. Die hebben ook van die voetbalplaatjes. Moet je dit maar eens horen. Ja, maar het klinkt heel uh, werelds, hoor. Maar het is een Duitse uh, EK-hit. Hey. Ja, dat is mijn stroom. Die zonne schijnt heute die ganze nacht. Hengt tausend in die nachtbaarschaft. Werds heute hey. louter, hey. wordt dan toets Kom voorbij om alles andere, komt dan voor alle.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 Ja, ja, ik zou het bijna niet willen zeggen, jou, maar hij is wel goed eigenlijk. Ja, maar hij klinkt ook zo hij, onduits, hè? Hij, hij klinkt ja, onduits. Inderdaad. Klopt, klopt, klopt. klopt. Merkt wij hoor. eigenlijk weinig van... Maar alles komt dus van alleen, hè? Van alleen. Die Duitsers doen niks meer te doen. Nee, dat is waar. Ze lopen er vanzelf al langs. <laughs> <laughs> dat wordt nog wat aanstaande. Nee, ja, dag. nou, ik ben heel benieuwd. Hey, je hebt extra de vrije dagen voor uh, genomen. Of nee? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon uh, volgende dag weer uh, aan die arbeid, hè? Jij bent ook wel een bikkel. Hè? Ja, natuurlijk. Jongen, jongen, jongen. Ja, nou denk je natuurlijk dat ik een berichtje klaar heb liggen. Ja, ja ook nou, denk ik. Dat we niet oh, hoor. Nou ja, ik heb nog wel een plaatje hoor. <laughs> <laughs> dat toch? Maakt mij allemaal niet uit. Toch een gekke boel, hè? Zo vlak voor een wedstrijd. Ja, het begint het kriebels al bij jou te ja, komen. Het voelt een beetje anders. Anders dan normaal in ieder geval. Maar goed, we gaan ervan genieten. Zadadelijk om 6 uur Nederland tegen Denemarken.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 fine okay. blanche I'm a direct from Mexico, Don Diego de la Vegas, et comme Zoro Ça se bouscule dans les couloirs, les poders, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas La l'appelait, mec, du moi Miss Cha-cha-cha, -cha. oh Miss Cha-cha-cha, Miss Cha-cha-cha, Miss Cha-cha-cha, que lindo star! Au milieu de tout ça, y'est nous, y a moi, Don't eh forget me, I'm Dr. Big. sur vert de coups à livre. Don't forget me, I'm Dr. Big. sur vert de coups à livre to be huh that's me Zo Foy du reflet dans le miroir Reparti direct mm -hmm. to Mexico, hey. donc Diego de la Vega sa cape son bandeau, plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyants sont allés se faire voir mm -hmm. Odeur de tabac, de cendrier froid et parfums sucrés de Miss Tcha Oh Miss Tcha, Miss Tcha, Miss Tcha Queline Star Au milieu de tout ça, il y a nous yam eh. oh, Don't forget me, I'm tapped to be Verbe brisé de couba libre oh, Don't forget me, I'm tapped to be Verbe brisé de couba libre. Oh, That's me! Yes, yes, sure, you don't stop. Come on, come on, let's T-Rock, Rock, Rock! Hey, old yo, man, you think you see You better watch your up, I'm to be! Hi! I'm gonna make you move to the latest groove! Don't stop! So just kick off your shoes you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 Have you had TV besteld? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kijk die, kijk die, kijk die. Nee, hij, hij kijkt, kijkt niet. Door de Paris Latino van Bandolero. Wat een heerlijke rap zat erin, zeg. Heerlijk, hè? Goh, ik ben helemaal in de stemming, helemaal goed. Zo, heb jij eindelijk een berichtje? Oh ja, ik zag het. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is voor, dat heeft de betrekking op het Zandvoorts Museum. Ik zou zeggen, pak u even een pen, als u een liefhebber van het zand, bent van het Zandvoortsmuseum. Museum. Vanaf namelijk vanaf 16 juni tot en met 21 oktober kunt u deze zomer naar het Zandvoortsmuseum. Museum en kunt u alles leren over zandkastelen en sculpturen van zand. Zo is er een to toonstelling over de internationale geschiedenis... van het bouwen van zandsculpturen... en wordt het uh, maakproces in stappen uitgebeeld. Ook kunt u met speciaal zand... zelf een, zel een zandkasteel of iets heel anders maken van zand. Bovendien kun je meedoen aan de fotowedstrijd... Beeld van Zandvoort. Beeld van Zand en het na voort. Kortom, kom deze zomer naar het Zandvoortsmuseum... en wordt een expert in beelden van zand. Want ik heb begrepen dat uh, het Europese kampioenschap... komt ook naar uh, Zandvoort. Dus daar is in het najaar ook uh, weer live... Op het, het badhuisplein moet ik dan zeggen. De, de meesters aan het werk te zien. Maar je kunt het zelf ook doen van 16 juni tot en met 21 oktober. In het Natuurlijk Zandvoorts Museum. Leuk om mee te doen. En uh, dit is ook leuk. Luna, ja. Onze eigen Zandvoortse zangeres. Zandvoortse Luna. En ze uh, heeft een nieuwe single, Policia. Gaan we naar luisteren. Oh wat een mix, hè? Heerlijk, wow. Policia, hoorde je, de single van Luna. De muziek uitzand worden. Heerlijk, heerlijk. Nou, dit is ook niet klaar om een feestje te bouwen. Ja ja. ja, ja, zeker zo wel. Mensen, <laughs> we hebben de zin in zo meteen. De voetbalwedstrijd van vanavond om 6 uur Nederland tegen Denemarken. En we zijn er natuurlijk met ze allebei. bij. Dan maar, Helemaal in je, je hier is ja, Henkie. Lief ja. klein konijntje, ja, een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje.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 Oh lief mijn konijntje, oh lief mijn konijntje, oh lief mijn konijntje, had een vliegje op zijn neus. Oh, ja ja, zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen, we doen het nog één keertje.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 Oh die kleine konijntje, had een vlekje op zijn neus. Ja ja, oh ja, ja ja, kleine konijntje. Oh die kleine Oh, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. ja, ja. Jo, oh, hé. was jo, dat? Een meen. lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Oh, hoe kom je erop? Ja, geweldig hè. En dan wil je natuurlijk weer een berichtje. Hè? Nee, nee, nee, nee. Oh. nee, nee <lacht> daar, daar, <lacht> doen we, daar doen we even <lacht> niet aan. Uiteraard is uh, vanavond wel de Haltestraat afgesloten. Dus iedereen oh. uh, die in de Haltestraat uh, bij een café gaat kijken. Autovrij. Autovrij op de zaterdagavond. Op de zaterdagavond. Nou, compliment waard voor de gemeente. Want met z'n allen moeten er een feestje van maken natuurlijk. En vanavond, dat begrijp je ook wel. René van de Gijp in ieder geval wel. Hier is de Gijpvogel. Spanje heeft het beste team. Maar dat is op papier. Papier hier. Daar trek ik me geen reet van aan. Hallo ober. Nog drie meer. Duitsers blijven altijd gaan. En dat is onze borst. Braat, moers, ik Samen wat een goed liedje Ja, klinkt lekker, hè? Engeland is er weer bij Dat duurt nooit lang, helaas Doe ook een portie leverworst En dertige blokjes kaas Omdaging op kaas Italianen, Fransen Bezorgen wij een tip Arrivederci, oh. Van Percy het te laat, rustig. Stel ze alle twee op bed. Zijn de ballen klaar? Oh met de Rob is ongrijpbaar. Zijn acties zijn weer vet, verder vet. Hij neemt de zaak op sleep nou. drie taartjes met. Zeg Ari, ja? waarom heb je eigenlijk knoopjes woorden? Nou, dan pak ik maar de verkeerde. <laughs> ja, ja, ja,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 Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn geopend met flinke winsten. Na de aankondiging van dit weekend dat Spanje Europese steun krijgt van zijn banken. De beurzen in Madrid stond drie kwartier na opening zo'n 4% in de plus. De Amsterdamse AIX-index bijna 2%. Net als de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt. Zaterdag werd bekendgemaakt dat Spanje tot 100 miljard euro mag lenen van de Europese noodfondsen... om een ondergang van de Spaanse bankensector te voorkomen. Het is nu voor Spanje ook weer goedkoper om geld te lenen. I'm